We gaan naar het Olympisch zwembad, naar Bob van der Tak. Want daar staat de 100 meter rugslagfinale op het punt van beginnen. En dan gaan we daarna naar het NOS nieuws van 9 uur. Oké, okay, heel aardig inderdaad. Ja, het wordt een mooie finale en er is een Nederlands tintje ook in deze finale. In baan 4 gaat zometeen namelijk zwemmen met Grevers. En zijn ouders heten Ed en Anja. Ja, dan weet u het wel. Dat waren Nederlanders. Dat zijn nog steeds Nederlanders die in de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70 emigreerden naar Amerika. En uh, Matt Grevers is hun zoon. En hij uh, is uh, de favoriet misschien wel voor het goud hier. Is zelfs ooit gevraagd door uh, de Nederlandse zwembond om voor Nederland uit te komen. Maar dat weigerde hij omdat hij zichzelf... Op een top Amerikaan voelt. En hij zei toen, ik wil niet voor een land zwemmen waar ik eigenlijk niks mee heb. Hoewel zijn ouders dus allebei Nederlands zijn. Goed, dat voorafzeggende Grevers gaat als snelste dus naar de finale. Hij zwemt in baan 4, was de enige in de halve finale onder de 53 seconden. En hij krijgt te maken met Camille Lacour, de Fransman, de wereldkampioen van vorig jaar. Toen werd hij dat samen met zijn landgenoot Jeremy Stravius. Wordt het een tweestrijd tussen die twee mannen? Of kan bijvoorbeeld Liam Tenkok zich daar ook in mengen? De plaatselijke favoriet natuurlijk van de Britten. Hij zwemt in baan drie. De start van de race is daar. Het water spat hoog op. Uit het water bij deze rugslagfinale. Weinig tekening nog in de strijd. Het zijn inderdaad Grevers en Lacour die een tikkeltje voordeel lijken te hebben op die eerste 25 meter. Maar groot zijn de verschillen nog niet. We gaan richting het keerpunt. Wie is daar als eerste? Lacour, 500ste het verschil met Grevers. Tomen, de andere Amerikaan op de derde plaats. En nu die laatste baan. Terug naar de muur. Rammen maar jongens. Rammen op weg naar Olympisch Goud. En Grevers is nu Lacour voorbij. Wordt het inderdaad Grevers in baan 4. Het lijkt er wel op. Hij heeft voorsprong op Lacour. Hij moet het zien houden op die laatste meters. Dan is hij olympisch kampioen en hij gaat het redden. Hij gaat het redden met Grevers in een nieuw olympisch record. Olympisch kampioen. Wat een succes voor hem. Na het zilver van vier jaar geleden. Nu de gouden medaille. En wat zullen die ouders blij zijn. Ongetwijfeld hier ergens op de tribune verstopt. Ik ken ze niet tegengekomen. Maar die zullen helemaal uit hun dak gaan voor hun zoon. Want wat een fantastische prestatie van Matt Grevers. Hij pakt het Olympisch goud in een Olympisch record. En uh, dat is uh, fantastisch natuurlijk. Hij balt de vuist met Grevers voor... Uh... Deze geweldige Olympische medaille. En Lacour, de wereldkampioen, die redt het dus niet. Dat zal uh, een teleurstelling voor hem zijn. Het is uh, geen uh, medaille voor Lacour, zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Het is uh, Grevers die wint. Hij pakt het Olympisch goud. Gaan we nu naar Jobbos. De Radio 1 Sportszomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, daar zijn we inderdaad. Hier in Silversum met het nieuws. In Afghanistan zijn honderden miljoenen dollars belastinggeld verspild aan slecht georganiseerde projecten. Dat schrijft de Amerikaanse ombudsman in een rapport. Volgens hem is bijna 400 miljoen dollar aan in investeringen verloren gegaan door zwakke planning, coördinatie en uitvoering. Ook is de corruptie in Afghanistan een groot probleem. Het Amerikaanse ministerie van Defensie is het niet eens met de kritiek. Uit het rapport blijkt een duidelijk gebrek aan kennis over de Amerikaanse aanpak. Zo reageert het Pentagon.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 In het konvooi reed ook het hoofd van de waarnemersmissie. Volgens Ban bleven de VN'ers ongedeerd, doordat ze in gepantserde voertuigen zaten. Ban Ki-moon zei vandaag opnieuw dat er een eind moet komen aan het bloedvergieten in Syrië. Het tennisdubbel Robin Haase, Jean-Julien Royer, is in Londen in de eerste ronde uitgeschakeld. Het duo verloor op de banen van Wimbledon van het Indiaanse duo Paas Vardan. Er zitten nu geen Nederlanders meer in het Olympische tennistoernooi. Het weer vannacht in het binnenland droog. Langs de kust enkele buien mogelijk met onweer. Morgen in het noorden is nog zon. Verder bewolkt en af en toe regen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Woensdag zonnig en warm. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. durft u het aan.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 Eerst het homohuwelijk in de Verenigde Staten. Hier zijn live vanuit Londen Herman van der Zand en Robert Meter. Ja, de Democraten die gaan een pleidooi voor het homohuwelijk opheffen in het officiële. Opnemen, pardon, opnemen, in het officiële partijprogramma voor de conventie. Correspondent Elke Bos van Rosentaal. Obama had het homohuwelijk al uh, omarmd. Toch wordt dit als een doorbraak gezien. Ja, toch wel. Kijk, Obama deed dat inderdaad een paar maanden geleden. Hij zei als eerste president dat ook twee mannen of twee vrouwen met elkaar moeten kunnen trouwen. In dat opzicht komt dit niet onverwacht. Aangezien Obama partijleider is, maar niet te min. Je had ook kunnen redeneren, dit onderwerp ligt zo gevoelig dat we het even bij die steun van Obama laten. Maar dat doen de democraten dus niet. Ze nemen dit echt op in het, uh, ja, wat hier het Party Platform heet. Dat is zeg maar het manifest waarmee de democraten straks aan die conventie, dat partijcongres beginnen. Ze zeggen dit vinden wij als partij belangrijk en het homohuwelijk komt daar dus uh, nu tussen te staan. En de homobeweging had een jaar geleden denk ik niet kunnen dromen dat dat nu zover zou zijn. Ja, dus wat voor waarde moeten we daar aan hechten dan? Nou ja, kijk, alles wat uh, landelijke politici en partijen... over het homohuwelijk zeggen, is uh, per definitie symbolisch. Omdat de afzonderlijke staten uiteindelijk besluiten... of ze het wel of niet uh, toestaan. In die zin dit dus ook symbolisch. Belangrijk, maar uh, zonder wettelijke status. Um, je merkt wel dat er een kentering gaande is. En dat de homobeweging de wind in de zeilen heeft. En iedereen gaat er eigenlijk vanuit dat de kwestie... op enig moment de komende jaren bij het Hoge Rechtshof... in Washington terechtkomt. In dat geval wordt gekeken, is een verbod op het homohuwelijk... Wel grondwettelijk, dan kunnen de gevolgen groot zijn, zover is er nog niet. Maar dit soort besluiten, zoals nu van de Democratische Partij, motiveren eh, wel eh, die homo-beweging verder. En ja, geen wettelijke status, dus toch wel belangrijk. Ja, wanneer zijn die conventies precies? Aan het eind van de zomer, eind augustus, eerst de Republikeinse Conventie in Florida. En dan begin september eigenlijk de week daarna... de Democratische Conventie hier in North Carolina. En de, en de linkse achterban van, uh, van Obama, die moeten allemaal gaan stemmen. Die moeten ook op deuren kloppen. En daarom is dit toch ook wel uh, ja, echt belangrijk om de moed erin te houden. Goed, dankjewel correspondent Elko Bos van Rosendaal. Judoka Dex Elmond was lange tijd op weg naar een prachtige prestatie. Maar uiteindelijk greep hij overal naast. Nadat hij de halve finale verloor van de Japanse wereldkampioen Riki Nakaya... moest Elmond snel weer aan de slag in de strijd om het brons. Die strijd verloor hij van Sanjar Gal uit Mongolië. Aijeld Kloosterboer zocht Elmont daarna op. Was het de halve finale die uiteindelijk de nek om heeft gedaan? Ja, ik denk het wel. Ik ging uh, binnen een kwartier moest ik weer de mat op of zo. Ik weet niet hoe lang het was, maar het ging allemaal zo snel. Ja. Is het dan puur de vermoeidheid of ook de teleurstelling dat je net niet die finale haalt? Nee, ik was echt gewoon vermoeid. Ik had de knop best wel snel omgezet. Ik probeerde ze goed mogelijk te herstellen, maar... Op het einde had ik gewoon geen kracht meer. om Nog wat af te dwingen of iets. Je hebt echt een loodzwaar toernooi in de benen nu, hè? En dan haal je het net niet. Dat is doodzonde. Ja, vertel mij wat, zo. Het is echt... Uh... Ja, je staat in de halve finale, kan nog alles en uiteindelijk... Uh... Bijna huis met niks. Je was echt gekloten. Wil je samen met mij even die partijen terughalen? Het begon tegen die Ganees, die was oersterk. Ja, die was wel sterk. Ik had er ook mee getraind en dat was best wel gevaarlijk. Maar we hadden met Maarten besproken wat ik wel moest doen en niet moest doen. En dat pakt allemaal wel goed uit. En twee partij, ja, was op papier makkelijker, maar dat viel tegen in de praktijk. Ja, nou, die gast was Pan-Amerikaans kampioen. Dus uh, die was uh, beter dan die Ganees. Hij was Loei Dat wist ik ook de Amsterdam ook de Dus ik wist van tevoren dat het een zware pot zou worden. Dan krijg je le Grand. Nou, Je weet, heb uh, je een tegen gestaan. tegengestaan. Je hebt eigenlijk een paar ontsnappingen gemaakt ook. Ja, ik weet niet meer precies hoe die partij ging. Eigenlijk op het einde gooide ik hem omdat ik nog wat over had. En, uh, ja, daardoor sleep ik die partij binnen. Ja. Maar je hebt ook nog in een houtgreep gezeten. En dan kwam je op wonderbaarlijke wijze nog uit. Ja, ik vond het een beetje een raar situatie. Want die uh, die riep maar thee. En toen draaide ik me om. En toen lag ik in een houtgreep. En ja, als ze dan opeens weer verder ga, ja, dan ligt ik daar. Dus maar gelukkig had ik genoeg ruimte om eruit te komen. Ja. die pak je dan? Dan ben je helemaal... Uh, ja, je ziet je eigen ippon even terug op het grote scherm. En denk je, oké, okay, nu ga ik ervoor. Hij nou ja, ging er sowieso al voor vanaf het begin. En, uh, ja. Dat het dan met een mooi punt is, het maakt mij niet zoveel uit. Ik had liever dan win ik met uh, drie vlaggetjes en dan win ik die volgende partij ook. Dan, uh, dan met Hippon, dus, uh, dat is allemaal historie. Het zat hem dus in die halve finale. Nakaia was gewoon tactisch net iets te slim. Hè? Was hij te vlug af elke keer? Ja, hij was niet te vlug af. En uh, ja, in die... Uh, de score uh, wist je dat hij eigenlijk zeg maar, op beslissingen voor lag. Ze gingen alleen maar een beetje storen en ik probeerde nog doorheen te komen. Maar ja, dat, dat lukt niet zomaar bij toppers. Wat voor gevoel hou je hier nou aan over? Ja, ik denk dat je het zelf wel kan, kan vinden volgens mij. Ja. Je broer heeft je zitten moedigen, dat heb je gezien uiteraard. Morgen bij hem kijken? Ja, morgen bij hem kijken. Hopelijk dat hij het beter doet dan maakt. Maakt hij net zo'n goede kans, ja? Ja, wel gevaarlijk.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 Kills, de radiostar van uh, hoe heet ook, de Buggles toch? De Buggles, ja, de Buggles ja. Met, ik denk dat dus het een zoutje. Met Trevor Horn erin. Mag ik ja. het uh, bakje Buggles geven? Ja, we gaan uh, weer naar het uh, zwembad uh, Bob van der Tak. Want uh, de finale van de 100 meter schoolslag bij de vrouwen komt eraan. Ja, die komt eraan, maar uh, de vrouwen moeten nog even wachten in de catacombe, omdat uh, Yannick Anjel nog bezig is aan zijn uh, ereronde... samen met uh, de twee zilveren uh, medaillewinnaars uh, op die 200 meter vrije slag. De twee Aziaten, Sun Yang en Taiwan Park. En uh, Anjel die zwom uh, al die fantastische tijd van 1.43.14, een wereldrecord in textiel. En die gaan we ook nog zien op de 100 meter vrij, Angel, En dan kon hij wel eens een grote bedreiging worden voor de twee Australiërs daar die zo tegenvielen op de estafette gisteren. Er worden er nog wat grappen gemaakt tussen de drie medaillewinnaars tussen Anjel, tussen Soen en Park. En dan zometeen inderdaad die finale van de 100 meter schoolslag bij de vrouwen. Dat zou weer goud kunnen worden voor Amerika. Amerika dus al twee gouden medailles gehad met Melissa Franklin en Matt Grevers En nu zou het dan de beurt moeten zijn aan Rebecca Soni. Zij is al een paar jaar de beste schoolslagzwemster ter wereld. En het zou logisch zijn als zij wint. Maar logica in dit Olympisch zwemtoernooi, die gaat niet altijd op. Heeft, hebben de eerste zwemdagen uitgewezen. En uh, dat was ook op dit nummer eigenlijk zo. Omdat uh, Sony zowel in de series als in de halve finale niet de snelste tijd zwom. Nou, Anjel, uh, die kan er geen genoeg van krijgen van die ronde. Die uh, is nu toch wel bijna afgelopen, mag ik hopen. Anders moet ik wel erg lang praten. Maar <laughs> Sony die, uh, werd dus uh, twee keer eigenlijk uh, geklopt in de series en in de halve finale... door een 15-jarig meisje, door Ruta Melutaiten. Uit Litouwen, maar ze woont en traint in Plymouth in Engeland. En dus ook misschien wel een beetje de favoriet voor de toeschouwers hier. Want er is verder geen Britse in deze finale. Maar uh, ja, dat zou toch weer een verhaal zijn: als dat 15-jarige meisje hier de grote Rebecca Sony zou verslaan. Dan hebben we er weer een goed verhaal bij in dit Olympisch zwemtoernooi. Wie zijn er verder zo meteen in die finale? Liesel Jones is er. De routinier, de vierde Olympische Spelen zijn het voor haar. En bij de vorige drie stond ze steeds op het podium. Waarvan in Peking op de hoogste treden. En in de edities daarvoor won ze zilver en brons. Maar ik kan me niet voorstellen dat Jones haar titel hier kan verdedigen. Want de laatste jaren is het toch allemaal wat minder met haar geworden voor de routinier. Dus van de Australische ploeg voelt zich moeder over de jonkies. Zoals ze het zelf omschreef. Kan wel zonder druk starten zometeen in deze finale. Omdat ze... Alles al bereikt heeft wat ze ooit wilde bereiken. Nou, nu krijgen we dan eindelijk de startlijst van die uh, finale. Dus dan uh, zit het er echt zo aan te komen. Kan ik nog even de andere deelnemers uh, met u doornemen. Dat zijn bijvoorbeeld ook Julia Efimova. Ook een zeer goede schoolslagzwemster uit Rusland. En zij is een uh, ploeggenote van Rebecca Sony. Traint ook in Los Angeles bij Dave Salo. Een bekende Amerikaanse zwemtrainer. Over Amerika gesproken. Bria Larson. ...is er in deze finale. Dat is uh, ook een relatief nieuwe naam. Maar wel een uh, naam die hard kan zwemmen. Want uh, Larsen klopte bij de Amerikaanse trials. Sony. Sony is dus zeker niet uh, onverslaanbaar zo is gebleken. En uh, die Larsen die uh, heeft een enorme progressie geboekt de afgelopen jaren. Of met name het afgelopen jaar. Hij heeft vijf seconden van haar persoonlijk record afgehaald. En dat is toch uh, wel bijzonder veel. Dat is niet echt... Uh, gemiddeld. Dat is niet echt gebruikelijk. Dan hebben we ook nog een paar andere zwemsters. Satomi Suzuki uit Japan. Die vermoedelijk niet echt een rol van betekenis zal spelen. Net zoals Elia Atkinson uit Jamaica. De Japanse start zometeen in baan 1. Atkinson in baan 8. En dan is er ook nog een zwemster uit Denemarken. Rikke Muller-Pedersen. Een pupil van Paulus Wildeboer, de bondscoach. De Nederlandse bondscoach van Denemarken. En zo is er dus weer een Nederlands tintje ook in deze finale weer. Er zijn dan geen Nederlanders in actie vanavond. Maar uh, Nederlanders in het zwemmen die zijn er uh, overal ter wereld. Zou ik bijna zeggen. Nou daar komt uh, Bria Larsen in het zwemstadion. Binnen een uh, unieke ervaring moet dat toch voor haar zijn. Een jong die ook nog 20 jaar... En haar eerste olympische finale. En tot wat is ze dan in staat? Kan ze het Sony weer moeilijk maken? En wat kan dat andere jonkie? Dat is natuurlijk de echte vraag. Want die was toch wel behoorlijk snel hoor. In de halve finale 1 21 Dan heb ik het dus over die Ruta-Mailu-Taiten. En dat is echt een hele scherp tijd. 1 0 21 Als je bedenkt dat het wereldrecord van Jessica Hardy staat op 1 0 45 En dat is dan natuurlijk uit de snelle pakken tijdperk. Augustus 2009 gezwommen bij een uh, eigenlijk onbeduidende wedstrijd in de Verenigde Staten. Nou, Dit moet zo ongeveer de langste voorbeschouwing uit de geschiedenis van uh, Radio 1 zijn geweest. Maar, uh, ja, uh, maar we gaan nu echt beginnen aan die finale van deze race. Met dus Rebecca Sony. De druk ligt bij haar. Zij moet het doen. De anderen kunnen eigenlijk vrijuit zwemmen, die twee jonkies. En uh, dat is natuurlijk een hele andere uitgangspositie. Ze blaast nog even. Rebecca Sony, de beste schoolslagzwemster ter wereld. Ik zei het al. En dus moet je dan eigenlijk gewoon Olympisch goud winnen. De afgelopen twee edities wereldkampioen geworden. En nu dan wat. Oh, jongens, een valse start. Nou, dat kon er ook nog wel bij. Van Bria Larsen. Ja, een valse start. De toeter ging, maar dan uh, mag je nog niet het water induiken. En dan is het. Uh... Neem ik aan over en uit voor haar. Wat gaat er nu gebeuren? Ik neem toch aan dat dit gewoon uh, einde oefening is? Of uh, wordt dit door de vingers gezien? Nee, dat lijkt me toch niet. Ze, het was, was in ieder geval wel... duidelijk dat zij het was, Bob. We ja, daar in. kan geen enkel misverstand over zijn. De beelden uh, ja, hoeven we niet terug te zien. Nee, nee, daar hebben we geen herhaling voor nodig. Maar uh, er is even verwarring, want ik heb de indruk dat ze zelf denkt dat ze gewoon nog mag starten. Maar dat zal toch niet het geval zijn, neem ik aan. Nee, ze gaat nu de trainingsjasje aantrekken. Oh, oh, oh, dit is wel heel erg sneu, zeg. Oh, oh. Dit is wel heel erg sneu. Om uh, zo voor de dag te komen in de Olympische finale. Ja, hier zien we een herhaling. Ze valt gewoon voorover. En dan, links en rechts van haar wordt er verbaasd opgekeken. Van, wat doe jij nou? Ja, wat doe jij nou? Een valse start. Dat zal uh, de spanning geweest zijn. En dan nu... De start van deze finale mag ik toch hopen. Want het wordt nu wel uh, een keer tijd dat die finale echt gezwommen gaat worden. Die stond gepland voor kwart over acht. Maar inmiddels is het tien voor half negen. En wat gebeurt daar is er dan iets met het uh, startblok. Er is daar nog iemand iets aan het repareren. En dan mag ze denk ik toch starten. Dat is heel merkwaardig wat hier allemaal gebeurt. Want ze staat daar wel nog steeds. Ze heeft het zwembad niet verlaten. En dus mag Larsen die dus te vroeg... ...voorover in het water plofte deze finale toch zwemmen. Er wordt nu iets omgeroepen hier in het stadion. Ik hoop dat te kunnen meekrijgen. Maar nee, dat is niet echt duidelijk. De geluidsinstallatie is niet van dermate kwaliteit dat ik dat kan verstaan. Ja, wat is er aan de hand? Het is, er wordt even gepauzeerd, want iedereen is nu weer gaan zitten... Volgens mij zijn hele ze het Een hele regelboek... merkwaardige situatie. Ja, ik, ik weet het ook niet. Ja, oh, dat zou kunnen. Ja, dat ze het even moeten nalezen of dit uh, allemaal mag. Maar het lijkt me toch dat Larsen gewoon niet zou mogen zwemmen. Nou, goed. Ik hoop dat die finale er nog aankomt. Ja, de dames worden nu weer uitgenodigd om op het startblok te gaan staan. Ja hoor, en ze mag dus starten. Het staat blijkbaar zo in het spelregelboek. Lijkt me vreemd, maar goed. Larsen uh, met de schrik vrijgekomen. En nu dan de start van deze race, die uh, ja, toch wel een uh, rare wending heeft gekregen, zo op deze manier. Nu gaat alles wel goed en zijn ze weg. Rebecca Sony zwemmend in baan 5. Komt als een van de laatste boven water. En heeft dan meteen al een pittige achterstand. Op die jonge Litouwse. Die meteen het voortouw neemt in de race. Ruta Mailu-Taite, 15 jaar dus. En Sony moet veel goed maken. Ligt niet eens bij de eerste drie. Na 25 meter. Dan moet ze nu gaan komen, Rebecca Sony. Richting het keerpunt. Van de 50 meter. Het is uh, die Litouwse die de leiding heeft in de race. 50 meter, 2900. op het verschil met Larsen. Uh, Efi op de derde plaats en Sony die komt nu dan met een versnelling in baan 5 Rebecca Sony stond nu op in het veld, komt richting uh, Efimova en richting uh, Meloiteite ook. Maar die uh, Litouwse die geeft niet op. Die ligt nog steeds aan de leiding. Evimova op de tweede plaats. Nee, Sony nu op de tweede plaats. Sony versnelt, Sony versnelt, Sony versnelt, maar versnelt ze hard genoeg. Versnelt ze vroeg genoeg, ik denk het niet, ik denk het niet, het wordt Meer Milo Taiten wint toch voor Sony en Suzuki uit Japan, pakt brons. Maar het gebeurt hier dus, de sensatie. Het is goud voor Litouwen in het zwemmen, dat zal nog niet vaak gebeurd zijn. Ruta Milo Taiten, 15 jaar wonend en trainend in Plymouth in Engeland. Zij pakt het Olympisch goud en voor Rebecca Sony zal dit een behoorlijke klap zijn. 800ste is het verschil uiteindelijk, maar dat is genoeg om te beslissen tussen goud en zilver. Mooie prestatie van de Japanse. Die wordt derde. Maar wat een vreemde race was dit, hele vreemde race, zelden gezien. En de winnares is 15 jaar en komt uit Litouwen. Gaan we naar de Nederlandse mannen, de hockeymannen om precies te zijn. Die zijn met een overwinning begonnen in het Olympisch toernooi. Een benauwde zegen was het wel. Mink van der Weren zorgt uit de strafcorner voor de beslissende 3-2. En daarna sprak Gerard de Groot met coach Paul van Aars. Een, een fantastisch goede eerste helft. Aanvallend, sterk gespeeld, kansen gecreëerd, twee keer scoren. Uh, dan denk je, de zaak zit op slot. Krijg je nog een droomkans, Rogier Hofman, na de rust. En dan ineens zo'n... Ja. Ongelukkig doelpunt voor India, gelukkig. Balletje op de paal, springt vierkant terug, wordt erin getikt. En dan is het er eens chaos in de Nederlandse defensie. Ja. Nou, chaos is een groot woord, maar uh, in de wetten van de sport is als je hem er zelf voor niet in doet... dan kun je hem wel zo op een gegeven moment tegen verwachten. We hadden in de eerste helft al wat kansen die we hadden moeten maken en wat, waar we niet succesvol waren. En na, vlak na rust echt een dot van een kans. die had er echt in gemoeten. Uh, en en, ja, en dan, dan krijg je dus energieverlies kennelijk, hè, zo verklaar ik het. En dan gebeuren er dus dingen dat via de paal uh, dingen, ballen in het veld komen en dan toch uh, erin geknald gekna uh, worden. Uh, dus, uh, maar dat kan je uit. Het is dus eigenlijk geen een verrassing, want dat is bijna in elke sport zo en ook in onze sport. Dus uh, ja, dat is jammer. Uh, en we gaan dat zeker meenemen, ook uh, dat deel van de wedstrijd, om te kijken: van nou ja, uh, daar moeten we natuurlijk nog wel, uh, wel iets, iets, iets zakelijker dan ook weer in worden. En dan komt misschien wel de belangrijkste minuut van het duel: de strafcorner van Mink van der Weerden. Ja. Zijn eerste, ja. jullie tweede. De eerste was al ingegaan, Roderick Weustof, ja. En die ging er ook in. En ja, dat was natuurlijk, ja ik denk, een, een belangrijk moment hè, in dit duel. Ja, het is, mooier dan, het is meer dan die goal, want het bracht ons aan de drie punten. Maar onze doelstelling was vandaag ook om beide jongens uh, uh, zich in het toernooi te kunnen laten pushen. Nou, dat is een beetje natuurlijk, dan moet je maar afwachten of je zoveel corners krijgt. Nou, zoveel hebben we er ook niet gehad. Twee? Twee precies te zijn. En de ene maakt de weurstof en de andere maakt van de weer. Dus wat was, die missie is wel geslaagd. Zelfvertrouwen voldoende aanwezig bij deze mannen, denk ik. Ja. Ja, uh, zeker. Uh, ze doen het ook goed. We hebben er ook wel veel natuurlijk aan gedaan. Maar ze, ze zijn echt van, uh, van, van grote klasse. Maak je je zorgen over die, die, die vijf minuten, zes minuten dat jullie... Uh, ja, jij zegt chaos een groot woord, maar laten we zeggen zo onrustig verdedigden. Het is niet alleen de verdediging. Hè. We, we, we, we, we komen eruit. We hebben eigenlijk weer scoringskansen. Die maken we niet. En dan nemen zij die bal snel. En dan is het veld groot. Dus dat is bijna niks aan te doen, zou ik maar zeggen. Dat is een, en, en dan spelen zij uh, een Aziatisch, fantastisch Aziatisch spelletje: dat ze gewoon door het midden met die bal op, aan de haal gaan en op, op loop gaan. Dat zou je in een Europese team zul je dat niet zien. En dat vind ik wel heel mooi om te zien. Dus dan word je in één keer. Er is niks aan de hand, maar word je toch een soort van kwetsbaar. Vind ik wel helemaal grappig eigenlijk om te zien. Gerard, maar ze kwamen ook gelukkig op die, op die, die, die eerste goal. Was ook gelukkig. En er zit ook een stukje opportunisme in. Maar het, het mooie is, uh, dus we zijn blij met de punten... maar we kunnen ook gelijk het gebruiken als... hé uh, hey jongens, wakker worden. Sommige dingen kunnen we echt nu niet meer doen. Wat, wat ik wel mooi vind dan, je zegt het net heel even... Uh, dan ga je als hockeyliefhebber ook een beetje genieten hè, van je tegenstander van India. Ja, ik vind, ik vind sowieso, ik heb dat nooit onder stoel of bank gesproken, gestoken. Ik vind India ontzettend leuk om naar te kijken. Ik heb op de WK india pakistan gezien, nou, dat is echt een treat. Dat is echt fantastisch. En als jij, nou ja, hun type spel vind ik, een, vind ik een verrijking voor onze sport. Omdat het juist zo anders is. En dan krijg je toch wel gekke situaties die we vandaag ook kregen. Dat nou, vond ik wel leuk. Maar het is wel mooi om van ze te winnen dan? Nou, laat ik zeggen, ik, ik, ik kan het zo makkelijk zeggen, omdat we nu wel die drie punten hebben. Dus ik, ik kan nu de humor ervan alles wel inzien. Maar anders had ik dat waarschijnlijk wel minder gedaan. Ben je blij dat het uh, erop zit, het eerste duel? Ja, ik ben blij dat we het toernooi zijn begonnen. We zitten hier al een tijdje en op een gegeven moment wil je gewoon beginnen. En uh, nou, nu kunnen we verder. Nu kunnen we echt verder in dat toernooi. Zei hockeybondscoach Paul van As tegen Gerard de Groot. Het is uh, iets voor half tien. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. Jobboot. De verdachte van een fatale steekpartij in een basisschool in Rotterdam is uitgeleverd door België aan Nederland. In juni kwam daarbij een vrouw van 30 om het leven. De verdachte kreeg ruzie met zijn ex-vriendin en probeerde haar met een mes te steken waarop een andere vrouw tussen beiden kwam. Die vrouw werd dodelijk geraakt. De ex-vriendin raakte gewond. De man verdween daarna spoorloos, maar werd twee weken geleden in Antwerpen opgepakt voor een ander misdrijf. Hij is dus nu door België aan Nederland uitgeleverd. In Afghanistan zijn honderden miljoenen dollars belastinggeld verspild aan slecht georganiseerde projecten. Dat concludeert de Amerikaanse ombudsman. Volgens hem is bijna 400 miljoen dollar aan investeringen verloren gegaan door slechte planning, coördinatie en uitvoering. Het Amerikaanse ministerie van Defensie herkent zich niet in de kritiek van de ombudsman. Steeds meer mensen verdienen wat bij door een kamer of hun hele appartement te verhuren aan toeristen. Vooral in Amsterdam hebben veel particulieren hun kamer of appartement op een verhuursite gezet. De woningcorporaties zijn er niet blij mee, want zij geven in dit geval geen toestemming voor onderverhuur. Er zijn al huurders uit hun woning gezet vanwege onderverhuur tijdens de vakantie. Het Syrische regeringsleger heeft gisteren met tanks een convoi van VN-waarnemers beschoten. In het convoi reed ook het hoofd van de waarnemersmissie. De VN'ers bleven ongedeerd doordat ze in gepantserde voertuigen zaten. VN-topman Ban Ki-moon heeft opnieuw gezegd dat er een eind moet komen aan het bloedvergieten in Syrië. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met zometeen voetbalnieuws van FC Twente. Maar eerst kijken we terug op de Nederlandse prestaties in de eventing van vandaag. Ja, de Nederlandse ploeg werd uitgeschakeld voor het landenklassement van het eventingtoernooi. Helene Pen viel met haar paard Vira tijdens de uithoudingsproef. Morgen volgt het onderdeel springen. Voor het individuele klassement komen de twee andere eventingruiters nog wel in actie. Bondscoach Martin Lips kan zijn doel in ieder geval niet meer halen. Nee, onze, onze missie was natuurlijk om hier top 8 met het team te behalen. En als Ilene normaal rondgereden had en ze had ook 15 tijdfouten gehad of 20 tijdfouten gehad. Dan hadden we niet met het team op de zevende plaats gestaan. Dus dan was die missie wel geslaagd. Het is gewoon heel jammer dat ze even de balans niet kon houden en dat ze eraf stapt. Dus in, het, in, het, in, het, in het tweede water. Dus het was al een ja, mooi eindje op weg. Dus ja, zo vervelend. Ja, zoals was zeker goed op weg gebeurde bij hindernis 18, de tweede waterhindernis. Kijken naar Andrew Hefferman en Tim Lips, je zoon. Daar behoor je gepresteerd. Ja, het is zo dat Tim is als eerste van start gegaan. Ook met de opdracht om natuurlijk toch safe, een beetje safety first te houden. Dat we, de, dat we natuurlijk het team ook gewoon goed rond zouden krijgen. En de nulronde was eigenlijk het eerste vereiste. En hij had best graag wat sneller gewild, maar hij zei, het ging niet sneller. Hij zei, ik kon niet sneller. Dus uh, dan houden we het op, als, het meer, uh, als, de, als, die, als die laatste versnelling het niet doet, dan, ja, dan, dan krijg je hem Als je hem niet in krijgt, dan, dan, ja, dan wil het niet. Dus, uh. Endor had maar weinig tijdfouten eigenlijk. Ja, Endor werd heel goed gereden, die is een, is een heel goed crosspaard. Dat is gewoon een echte heel snel pa paard. En dat is natuurlijk wel gewend om hier over dit soort terreinen en dit soort heuvels te lopen. Dus dat is, dat is ook de reden waarom het hier is. Je noemde al even de onbalansfout de onbalans van Elena. waardoor ze, met een, ja, eigenlijk, ze bleef aan een, een seconde of 15 aan de hals van het paard hangen... om maar niet eraf te vallen, want dan word je uitgesloten. Er zijn, zou ik kunnen zeggen, veel balansfouten gemaakt. Want we noteren 13 fouten vallen van paarden en overruiters... waarvan drie zuivere paarden vallen. Uh, ben, je, ben ik te somber als ik zeg... dit was de laatste keer dat we eventing op de spelen hebben gehad... want er zijn natuurlijk weer criticastici die zeggen van... haha. Het moet eraf. Nou, ik denk zeker niet. Omdat uh, we hebben, uh, zeker geen uh, hele slechte beelden hebben gezien van hele vermoeide paarden. Of paarden die om die reden vielen. Uh, er zijn natuurlijk inderdaad tien ruiters afgevallen. Waarom vallen ze eraf? Omdat een paard, omdat hij geen goede afstand krijgt, naast zo'n smal hindernisje loopt. En dan is de ruiter uit balans en die valt eraf. Nou ja, in principe is dat precies eigenlijk wat we met de sport voor ogen hebben. Wij vinden, niet, wij vinden het vreselijk als er een paard valt. Dat is eigenlijk wat we zeker niet willen hebben. We willen geen paarden zien vallen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik vandaag, ik heb best veel beelden gezien. Ik heb zelf heb ik niet een paard zien vallen. Ik heb wel een paard zien struikelen waar de ruiter ook weer afviel. Maar als die meer balans had gehad was hij er ook op blijven zitten. Maar ik, ik heb zelf geen paard zien vallen. Er zal wel één gevallen zijn, maar ik heb, ik heb het niet gezien. En uh, ja, dat ruiters er door uh, onbalans afvallen, ja, dat is in principe wel waar we met de sport heen wilden. Dat zei Martin Lieps tegen Ed van der Bent. Een gescheurde nier, een gescheurde milt, drie gebroken ribben en een klaplong. Dat zijn de verwondingen die wielrenner Wout Poels overhield... als een zware val in de Ronde van Frankrijk. De renner van Vakantselijn moet dus revalideren... en liet in de Tour via sms'jes aan zijn collega's al weten... dat het langzaam steeds beter gaat. Sinds vorige week is hij weer thuis. Verslaggever Angelo Terwiel zocht Poels op om te praten over de valpartij. Ja, ik weet, niet, ik weet eigenlijk alles nog, van, van de val tot, uh, tot nu zeg maar. En, uh, ja, ik lag op de grond en ik had gewoon heel veel pijn en ik kreeg geen lucht. En, uh, en Rob die, uh, die zag me ook liggen, die kwam naar me toe en ik zei dit van ik krijg geen lucht, uh, help. <laughs> en toen uh, kwam er eindelijk een dokter en uh, ja, daarna, ja, toen, toen ging het weer even wat beter met, met luchthappen. Maar ja, ik had gewoon vreselijk pijn aan, aan mijn ribben. En, uh, ja, ja, drie gebroken ribben. Drie gebroken ribben, dus dat was niet zo heel dat was niet zo heel vreemd. En, uh, ja, gewoon heel veel pijn eigenlijk. Wanneer besef jij, het kan echt niet, het is mis, het, er is iets helemaal fout? Nou, eigenlijk voel je op het begin, als je op de grond ligt, dan voel je, je vaak wel van, van het zijn alleen schaafhonden of, of het is wat, uh, wat meer aan de hand. Maar ja, toen ik op de fiets zat, toen, uh, toen hebben we toen ook heel veel even geduwd, omdat we natuurlijk al heel ver achter lagen. Uh, toen moest ik na de bochten zelf aanzetten, ik kon nog niet meer staan. En, en elk kiezersteentje waar ik overheen reed, dat deed al ontzettend pijn. En toen kwamen we, ja, dat soort ze in de, in de ploegleidersauto natuurlijk ook. En toen kwamen ze naast me uit en zeiden van, stap maar in, want uh, we kunnen beter naar het ziekenhuis gaan. Ja. Dan lig je op een gegeven moment in Frankrijk op de intensive care. Ja. En dan gaan de doktoren aan jou vertellen wat er allemaal los is. Was je daardoor verrast op dat moment? Uh, nou nee, ja, we, ik was eerst in Mets. Uh, volgens mij in een militair ziekenhuis. En daar uh, was onze ploegarts uh, bij. En uh, ja, op het begin gingen er gewoon vanuit dat er een paar dingen waren gebroken. Maar dan... Uh, dan komt de ploegdokter en ik kan vertellen dat je ook je, je milt en je nier hebt gescheurd En dan, uh, dan schrik je wel even. Van, ja, ik wist ook niet uh, hoe erg het dat zou zijn of uh, wat het precies zou zijn. en uh, ja, Dan kom je dan uh, langzaam aan het achteren. En als je dan naar de intensive care moet, dan, uh, ja, dat is niet echt, uh, dan ziet het er niet altijd best uit. En wanneer besef jij van... Oké, okay, ik kan de Tour niet uitrijden, maar ik moet nu eigenlijk vrezen voor mijn eigen gezondheid. Uh, nou ja, op het begin dan, uh, krijg je natuurlijk een heleboel uh, medicatie in, in je luif gepropt. Dus, uh, morfine? Morfine en zo allemaal. Dus ja, uh, je krijgt ook maar soms een beetje de helft mee en zo. En uh, je ligt er een beetje in een roes, zeg maar. En, uh, maar ja, na een aantal dagen dan, uh, dan uh, besef je wel, uh, als allemaal uh, dingen in je, in je lichaam uh, proppen, uh, dat het toch wel iets meer is dan, uh, dan even een paar dagen ziekenhuis. je hebt valpartijen en je hebt valpartijen, ja, ik bedoel, negen van de tien keer je gewoon op of helemaal uh, geschaafd en zo. En uh, ja, dat valt dan eigenlijk nog wel mee. Maar uh, als je alles van binnen scheurt en, uh, en, uh, en je ribben breekt, dan uh, ja, daar word je niet zo blij van. En uh, ik hoop dat het uh, de laatste keer is dat ik, uh, ik zo'n zwaar uh, val heb gehad. En nu? Omschrijf eens hoe jij hier nu zit. Uh, ja, nou, uh, ik kan gelukkig weer een beetje lopen. Ik kan, uh, uh, ja... Om uh, zelf veel verzorgen, zeg maar. Uh, ik heb nog wel een uh, superpub, noemen ze dat. Een, uh, een slangetje bij mijn buik om mijn uh, blaas te onlasten. Anders uh, groeit die hier niet goed dicht. Dus ja, ik, ik kan wel wat, maar nog niet, uh, nog niet heel veel. En heel snel moe als ik de trapper moet lopen. En uh, ja, er komt allemaal wat terug, maar dat uh, heeft zijn tijd nodig. Mag ik eens een intieme vraag stellen? Zou jij eens kunnen laten zien? Want ik heb gehoord dat het allemaal paars was. Hoe ziet dat eruit als je dat van binnen, is het één grote puinhoop? Nou, hoe ik... ziet dat er van buiten afhoudt? Nou ja, ik heb, nou een, uh, ik heb ook nog een uh, drain hier in bij mijn longen gehad, omdat ik heel veel vochten had. Dus er zit nou een klein sneetje en voor de rest uh, zitten nog een paar gooie vlekjes, maar uh, dat is bijna, je ziet er, van de buitenkant zie je er bijna, bijna niks van. Eén vraag die op ieders Lieper ligt is, hoe is het nu met je? De andere is, en nu? Wat nu? Uh, ja, nou gewoon uh, vooral uh, veel rusten dat die Nier uh, en mijn wil natuurlijk uh, dadelijk gewoon weer uh, in orde zijn. Dan... Ja, want er was even sprake van dat jij misschien je Nier had moeten missen. Maar dat is niet uh, zo nu. Nee, dat, uh, die Nier die blijft gewoon zitten. De, het kapsel zat er nog omheen. Dat moet dan uh, moet nou vanzelf dichtgroeien. En uh, dan blijft hij gewoon zitten. En dan werkt hij nog voor, uh, als het goed is, uh, 75%. En dan als hij dicht is, dan, uh, dan ben ik weer de ouder denk ik. Maar kun jij al denken aan fietsen? Of heb je zoiets van nou. Zoals ik me nu voel? Nou, zoals ik me nu voel niet, maar uh, ik begin wel steeds weer wat, wat fitter te worden. En dan uh, begin ik ook weer na te denken uh, ja, over volgend seizoen. Ja, langzaamaan gaat het dus beter met uh, Wout Pools. We gaan naar het zwemmen, weer naar uh, Bob van der Tak. De halve finales, 200 meter, Vlinderslag, mannen. Ja, en de eerste hebben we net gezien. Gewonnen door de Japanner Takeshi Matsuda in een tijd van 1.54.25. En dat is dus de tijd die we onthouden voor de tweede halve finale van zo meteen. Waarin onder andere Michael Phelps zal zwemmen. Matsuda dus als eerste bij de finish voor Chad Lecolo uit Zuid-Afrika en de Chinees Chen. Dat waren de eerste drie in deze eerste halve finale. En zo meteen dus het woord aan Michael Phelps. Tijd voor tijd. Op de bank, in de tuinen, zelfs in de, de gevangenis heel Nederland doet mee aan de quiz. De quiz, de hele sportsopendoor, spelen we hem iedere dag op Radio 1. Tijd voor tijd, de quiz waarbij iedere seconde telt. Wij stellen de vraag en u voorspelt het juiste antwoord. Ja, vandaag waren we op zoek naar het antwoord op de vraag... in welke minuut wordt tijdens het duel Nederland-India... het eerste doelpunt gemaakt uit een strafcorner. Die korrel viel na 28 minuten en 44 seconden. Dat is dus de 29ste minuut. Dat had niemand bedacht. De inzender die er het dichtst bij zat was Bo Nijhuis. Het mooie tijd voor tijd horloge komt naar u toe. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Opnieuw een tijd voor tijd vraag. En die gaat over zwemmen. Wat is morgen de winnende tijd in de finale op de 200 meter vrije slag voor vrouwen? Ga naar radio 1nl voorspel de juiste tijd en win ook zo'n prachtig horloge. De finale is iets na half negen s'avonds, dus in zijn de kan tot acht uur. I I saw a man to he was warm, he came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 ...van Nathalie en Brooklyn. Ja, we gaan snel naar het Olympisch zwembad. Bok van het tak, want Phelps gaat aantikken zometeen. meteen. 200 vrienden mannen. Ja, de laatste meters van Michael Phelps. Hij had even tijd nodig om op stoom te komen... ...in deze tweede halve finale. Maar hij is wel als eerste bij de finish. En daar gaat het natuurlijk om voor Dinko Jukic uit Oostenrijk... ...en Pavel Korzenjofski uit Polen. En Phelps uh, die, uh, gaat dus wel door naar de finale. 1.54-53 die tijd... Uh, is ruimschoots uh, voldoende natuurlijk. Uh, Michael Phelps uh, doet dan toch uh, van zich spreken in positieve zin. Een veel betere race dan vanmorgen. Want uh, we zijn toch wel een beetje van hem geschrokken op die 400 meter wisselslag. Toen hij zo in de pan werd gehakt. En 200 meter vlinderslag is een beetje wat in dezelfde categorie ligt. Dat is een heel zwaar nummer. Daar heb je inhoud voor nodig. Daar heb je conditie voor nodig. En Phelps laat nu in ieder geval zien dat het met de vorm in ieder geval een beetje... ...de betere, de goede kant uitgaat. Want hij uh, plaatst zich dus in deze halve finale uh, voor de finale uiteraard. Uh, wel als vierde overigens. Dus uh, zo overtuigend is het dan ook weer niet qua klassering. Maar het verschil met de nummer 1 Takeshi Matsuda maar uh, drie tiende. Dus dat is misschien nog wel te overbruggen morgen. Verder door Chad Klo uit Zuid-Afrika als tweede... Chen de Chinees als derde door voor Phelps dus. En verder nog een andere Amerikaan, Tyler Clary. Dinko Jukic, Pavel Korzenjofski en Velimir Stepanovic. Een 18-jarige Servier. Ook hem zien we morgen terug in de finale. En daarmee uh, zit de zwemavond hier bijna op. Krijgen we alleen nog zo twee halve finales. 200 meter wisselslag bij de vrouwen. Twee Nederlandse speelsters stonden in de achtste finales van het Olympisch tafeltennistoernooi. Li Jie en Li Jiao. Eén van de twee wist de kwartfinales te bereiken. Li Jiao versloeg de Roemeense Samara. Een prachtige, pra prachtige prestatie van Li Jiao. Ja, ja, maar uh, morgen nog een wedstrijd, hè? Ja. Maar kwartfinale, vertel eens over je wedstrijd. Je bedoelt uh, net? Uh, ik ga het van tevoren rekening houden, dat het zal heel moeilijk worden. Omdat mijn tegenstander kan me door en door. Want uh, weet je spel gewoon Europa, vaak tegen elkaar gespeeld en zij wordt ook beter. En dus ik weet zelf van tevoren dat het zou heel moeilijk worden. voor mij, ook voor haar. Was het ook moeilijk? Was wel moeilijk, ja. ja. Maar zo zag het er niet altijd uit? Nou, ik probeer om uh, bij de les te blijven, want ik weet wel, zij heeft het ook moeilijk, niet alleen ik. Dus ik probeer dan gewoon. Alle dingen gewoon op je, ja, op je best doen. En zij op een laatste moment wat slor, slordiger doen. En dus een woningke wedstrijd, ja. Kwartfinale. Je verbetert nu je prestatie van, van Peking. Hoe belangrijk is dat? Nou, dat eigenlijk is voor mij weet je, al een beetje het droom uh, om echt de kwartfinale te bereiken. En nu is ze uh, echt bereikt. En dus morgen moet ik gewoon kijken uh, tegen nummer twee uh, van de wereld uh, wat kan ik uh, nog doen. Ja, dat zei Lee jo tegen Ragnar Niemeijer. Zij gaat dus door naar de kwartfinales en straalde. Maar het contrast in de tafeltennishal was groot. Want Li Jiao stond eerder op de dag te huilen... ...naar haar nederlaag tegen de Japanse Ai Fukuhara. Ragnar Niemeijer sprak ook met Li Jiao. Je. je bent verschrikkelijk teleurgesteld. Je bent in tranen. Is dat vanwege het verloop van de wedstrijd? Of zijn er dingen gebeurd waar je het niet mee eens was? Nee, het is gewoon van de wedstrijd. Want ik wil zo graag winnen... Ja, deze verliezen ik echt niet tegen, want uh, zo dichtbij. En uh, ja, ik stond zo 3-1 vol En uh, speelde wel eigenlijk zo goed. En uh, ja, zo dichtbij en dan toch niet gewonnen. Ja, ik kan gewoon niet aastreren. Kun je aangeven waarom er een kink in de kabel kwam? Waarom de wedstrijd omdraaide? Ja, omdat ik denk dat... Ja, voor mij 3-1. En uh, nou, ik denk... Ja, ik wil toch uh, winnen. En uh, toen was het bij haar, zeg maar, iets lustiger gegaan. Zij, zij wil eerst uh, altijd uh, risico nemen. Haar tot dopspringen. dan... Dan beginnen zij vijftig keer, beginnen lustig. Uh, en dan uh, iets meer geduld. En dan... Uh, qua tactiek ook voor mijn moeilijke die plaats mij en uh, ja, ik kan niet echt uh, zeg maar, voor haar moeilijker doen ik durf ook niet uh, altijd ervan dus uh, ja laatste keer was het begin wel eigenlijk wel goed een beetje zo altijd 4 4 3 3 en uh, zo maar toch uh, uh, 6 5 en dan ging die bal mes dan ben ik een beetje, daar een beetje kapot daarvan je kwam in Peking tot de achtste finales. Je had hier de kwartfinales kunnen halen. Je wilde het ook beter doen, neem ik aan, dan de vorige keer. Ja, zeker. Absoluut. En dan wachten we een mooie tegenstander. Ja, zeker. Ja, het is heel jammer dat uh, vandaag kun je winnen. Ja. A crescer, brincadeira boa, sentei, espirrei na tua, gripei. Por ficar ao léu, esfriei. Você me agradou, me acertou, me miseravou, me aqueceu. Me rasgou a roupa e valeu e jurou conversas de Deus. Ik ben dat ik hier en daar ben. En ik ben blij dat ik a ik ben blij dat ik hier en daar ben. Uh, uh, ja. ja, ja, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Even, ja? maar dan met je Braziliaanse accent, dit. Bel Gilberto. Ja, en het? Ah, mooi zeg. Ja. ja kan je goed. Ja. Um, de Spanjaard Valverde, die heeft in Roosendaal het criterium... de kraai, <laughs> de kraai van de draai, wou ik zeggen. De draai van de kai gewonnen. Uh, de wielrenner van Movistar was in de eindsprint van een groepje van vier de sterkste. Johnny Hogeland moest het net afleggen, die werd de tweede. Uh, Nibali, die werd derde. Je ja, werd in de ronde van uh, Frankrijk trouwens ook al derde. Louis Dan was de vierde man van die kopgroep. Ja, het uh, Amerikaanse zakenblad Forbes heeft weer een, uh, een lijstje bekendgemaakt van mensen die het best betaald worden. Dat doen ze eens in de zoveel tijd en uh, daar maakt ze ook een lijstje van best betaalde vrouwelijke sporters en dat blijkt Maria Sharapova bovenaan te staan. Rusin van 25, een van de zeven tennisters in de top 10 van best betaalde vrouwelijke sporters. Zij verdiende in tussen juli 2011 en 2012 27,1 miljoen dollar. Het grootste deel daarvan verdient ze niet op de tennisbaan... maar verdient ze vooral met allerlei zaken daaromheen. Sponsoring en dat, dat soort zaken. Tennis Lina. na uit China, die staat tweede op de lijst, maar 18,4. En Serena Williams die moet het doen met een schamele 16,3 miljoen dollar. Goed, we hadden uh, Wout Poels uh, net even in de uitzending. Misschien wel aardig dat uh, oud-premier Dries van Acht... is dus een grote wielerliefhebber, dat weet u. Die heeft een uh, handgeschreven brief met een steunbetuiging aan uh, Wout Poels gestuurd. Daar was hij heel dankbaar voor. Al gaf hij wel toe dat hij eerst niet eens wist wie uh, van Acht uh, was. Maar goed, dat weet hij dus nu wel. Howard Kompro die zou hier al lang zijn... Die maar vast. die zit vast. Die, die kan verkeerde. niet meer voor en achteruit. En zijn telefoon ook niet meer, want hij neemt niet meer op. Dus uh, ja, misschien zien we hem wel. Maar ik denk het niet, want het is druk in en om Londen. Tot zo, Natuur. Welkom in Londen. 200 meter en dan gaat Marjane Vos aanzetten. De Russin is geklopt, Armin Stedt in het wiel. Komt Armin Stedt er nog overheen of klopt ze er niet overheen? Marjane Vos gaat door, gaat door. Pak die Olympische titel, doe het gewoon. Ze heeft hem, Olympisch goud voor Marjane Vos. Geweldig, de Nederlandse heeft hem. Tot en met 12 augustus Londen 2012. Hier was het om te doen hè? Oh ja, nu is het nog gelukt ook. Volgt de Olympische Spelen van dag tot dag bij de Radio 1 Sportszone. Kromen Jojo, het geheime wapen van Nederland. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Je houdt van je huisdier, dus kies je Bejafar topkwaliteit. Zoals Vipro Dog en Vipro Cat tegen vlooien en teken. Met Vipro het best verkochte antiflooiemiddel. Bejafar, de mensen die van dieren houden. Bejafar, uw oude parketvloer weer als nieuw? Kijk op bruinzeelparket.nl bij de dieren speciaalzaak de mensen die van dieren houden bejafar dit is radio 1